Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journa. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van gisteravond. Voor de vergadering verzamelden enkele tientallen mensen zich bij het stadhuis... om hun onvrede te uiten over de opvang. Het bleef rustig. Bijna drie weken geleden liep een raadsvergadering in Permanente uit de hand... toen boze inwoners de raadzaal binnendrongen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid maakt vandaag in Geelzerijen bekend wat het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 heeft opgeleverd. De Nederlandse onderzoekers hebben vier rapporten geschreven in samenwerking met collega's uit de VS, Engeland, Maleisië, Australië, Australië, Rusland en Oekraïne. Het zijn rapporten over de toedracht van de ramp, de route van de MH17, de passagierslijsten en de vraag wat de slachtoffers nog hebben meegekregen van de ramp. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins is overleden. Dagblad van het Noorden meldt dat Bruins ruim twee weken geleden overleed in Duitsland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij bij de Waffen-SS en vocht aan het Oostelijk Front. In Nederland werkte hij voor de Duitse Inlichtingendienst. Hij werd ook wel de bul van Appingedam genoemd. Twee jaar geleden vervolgde de Duitse justitie hem voor de moord op verzetstrijder Albert Klaas Dijkema in 1944. Voor moord bleek onvoldoende bewijs, voor doodslag wel, maar dat misdrijf was allang verjaard. Siert Bruins is 94 jaar geworden. Het gaat goed met de woningmarkt, maar verhuizers kunnen daar nog niet van profiteren. In het tweede kwartaal werden 19% procent meer huizen verkocht. De omzet van verhuizers groeide maar met een half procent, meldt het CBS. De afgelopen anderhalf jaar steeg de omzet van verhuizers een stuk meer. Waarom die nu zo stagneert is voor het CBS onduidelijk. Het weer vanuit het noorden neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate, verkeersabdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB. In de Randstad staan 35 files, goed voor 129 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A20 in de richting Gouda. Voor het knoop in Kleinpolderplein 6 kilometer door een ongeluk en er is één reis ook dicht. Op de andere rijbaan staat een kijkersfile van 5 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Gorkem 4 kilometer na een ongeluk. Daar is de reis ook dicht. Op de A28 in de richting Utrecht bij de Uithof 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen en ook daar is één reis ook dicht. Op de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Daar staat bij voor de aansluiting A15 5 kilometer een ongeluk op de N214. Daar staat namelijk richting Papendrecht voor de aansluiting A15 4 kilometer. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 2015. En het is vandaag Coming Out Day. En daarom ook Diana Ross, I'm Coming Out. En uh, welkom bij een nieuwe aflevering van het programma zondag of Zondag. Wat hebben we allemaal vandaag in petto? We volgen live de Grand Prix van Rusland, Parijs Tours, Nederland-Bulgarij. Dan hebben we het over volleybal, lokale en regionale informatie. We hebben sport, weer dier van de week... En we volgen ook nog de finale races. Daar zijn nu de Blank Pain Spirit Series, de BMW Challenge en de Porsche GT3. Die komen er ook nog aan bij het circuit Park Zandvoort. En dat alles omlijst met plezierige muziek tot aan 5 uur vanmiddag met Anders Zandbergen. Ja, daar ben ik weer eens een keertje. En hier is Nick Kamen met I Promise Myself. I Promise Myself. I promise I'll wait for you. The midnight hour.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 Toler, El Mixmo, Sol en daarvoor Nick Cayman. I promise myself. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, we gaan even kijken naar de Grand Prix van uh, Rastia. Oftewel de Grand Prix van Zocchi. Um, ja, Max Verstappen startte wel van plek 9. Maar uh, kwam uh, in de eerste ronde hardhandig uh, in aanraking met Hulkenberg. En uh, vertrok dan uh, vanaf plek 18. En hij rijdt inmiddels op plek 14 met 4,8 seconden achterstand op plaats 13. En Die wordt op dit ogenblik vertolkt mm -hmm. door Maldonado. Die kent hij natuurlijk al lang. Goed, hoe zit de stond naar 37 van de 53 ronden eruit in Sochi. Op 1, Lewis Hamilton. 2, Sebastian Vettel, 13 seconden achterstand. Mm -hmm. Sergio Perez, die staat op plek 3 met 19,6 achterstand. Daniel Ricciardo op plek 4. 5 Valetieri Bottas, 6 Kimi Raikkonen, 7 Carlos Sainz Jr. Ja, hij doet gewoon mee. En op 8 Daniel Kwiat, 9 Felipe Massa, 10 Jensen Rutten. En uh, Max dus op plek 14 met uh, bijna 50 seconden achterstand. Goed, dit is IFM. Je luistert naar de lokale omroep voor Zandvoort en Bentveld. En uh, we draaien nu een plaat uit 2001 van Titio. En deze beste video had uh, maar één hit, is trouwens de Halse's van Nene Cherry. Maar uh, ja, Nene Cherry is uh, opgegroeid op, uh, door haar uh, schoonvader. Hey. Haar stiefvader, dat zou moeder moeten zijn. Goed, niet zo dus. met uh, Wishing I Was Lucky... en daarvoor TTO Come Along. We gaan even wat uh, sport... van gisteren en vandaag... met je behandelen, want uh, de Nederlandse... volleyballers hebben op het... Uh, Europese kampioenschap in uh, Bulgarije... en Italië ook een tweede... polderstrijd gewonnen. De ploeg van coach Guido Vermeulen... was in Sofia verrassend te sterk... voor Duitsland. Het werd 3-2... met de setstanden... 17-25, 25-23... 22-25, 25-21 en 15-13. Oranje is nu zeker van een plek in de tussenronde... en kan zelfs nog eerst in de groep worden. Dan is de ploeg direct geplaatst voor de kwartfinales. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Bulgarije en Italië... ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Dus Bootscoach Guido Vermeulen gaf zijn team... en in het bijzonder Dick kooi een pluim. Want Duitsland staat op de wereldranglijst 15 plaatsen hoger. 10 om 25 wel te bestaan en werd het afgelopen week aan nog derde. Na de eerste set ging Oranje steeds beter spelen. Uh, Nederland nam in de laatste twee sets snel een ruime voorsprong... en bleef daarna een, de goede kant van het scoren. En Dick maakte maar liefst 28 punten. Om drie uur is de wedstrijd trouwens Nederland-Bulgarije... en die nemen we vandaag ook nog mee. Dani Pedrosa heeft vandaag de 50ste MotoGP-zegen in zijn carrière geboekt... De Spanjaard vond op zijn Honda in de Grand Prix van Japan voor klassemensleider Valentino Rossi en diens naaste concurrent Jorge Lorenzo. Beide op de Yamaha. Lorenzo ging lang aan de leiding in de race op Madeki, maar zag zijn landgenoot toch nog langzij steken na een remfout. Pedroza had bovendien zijn banden gespaard. En dat voordeel ten opzichte van Len Lorenzo buiten hij volledig uit. Tot de overmaat van ramp voor Lorenzo kwam ook Rossi hem nog voorbij. Waardoor die de voorsprong op het klassement liet uitbouwen. Heel jammer, want als het wegdek niet opdroogde had ik gewonnen. Er was één droge lijn en ik kon ze niet volgen, somberde Lorenzo. Nu is er maar één doel en dat is de resterende drie races winnen. Dat zijn dus Lorenzo, want daar zijn nog maximaal 75 punten te verdienen. En Rossi heeft een voorsprong van 18 punten op Lorenzo. We blijven even in Japan, want Stan Wawrinka heeft vandaag in Tokio... zijn vierde toernooizegen van het seizoen behaald. Hij was in de eindstrijd te sterk voor uh, Benoit Paget... Wawrinka was als eerste geplaatst in Japan... en versloeg zijn Franse tegenstander in twee sets 6-2 en 6-4. Na ruim een uur was de partij voorbij. Voor de 30-jarige Zwitser was het zijn vierde finale plaats dit jaar... in een ATP-toernooi. Het is ook zijn vierde eindzegen. Ieder zegen vierde hij in Chennai, Rotterdam en Parijs. Paré had in de halve finales nog verrassend afgerekend... met titelverdediger Kai Nishikori... Maar kom er tegen Wawrinka niet aan te pas. In de eerste set was Wawrinka duidelijk stabieler... en in de tweede set leefde Paré in de laatste game zijn service in. Het WTA-toernooi van Peking is gewonnen door Garbine Mukuruza. Spaanse won in de finale met 7-5 en 6-4 van de Zwitserse Tamea Basinski. De wedstrijd stond in het teken van veel service-breaks... Basinski moest maar liefst zes keer haar opslag inleveren. Mukuruza vier keer. Voor Mukuruza betekent haar eerste WTA-titel van 2015. Goed, ik heb ook nog een klein beetje triest nieuws... want gisteren is ja, helaas overleden de Schotse zanger Jim Diamond... op 64-jarige leeftijd in Londen. En hij scoorde in de jaren tachtig enkele hits met zijn band PHD. I won't let you down was van PHD. Maar hij scoorde ook solo met uh, I should've known better. I won't let you down dus. En High Ho Silver. Nou, we gaan er even een uh, plaat van hem draaien. Hier is Jim Diamond met I shouldn't better. I shouldn't known better. To take a chance on ever losing you Shoot an old mail to take a chance on your own. Jim Diamond, should have known better, wat een prachtplaat is dit uit de jaren 80. 25 jaar, ZFN, Westkust, weerbericht. Ja, en wie ook in een slaap is, maar hij is nog steeds in leven, hoor. De wees niet ongerust. Lex van der Hoorn is in de winterslaap gekomen. Dus dat betekent dat we het weer van iemand anders moeten scoren. Nou ja, vandaag is het prachtig weer met volop zonneschijn. Er is ook wat sluierbevolking, maar daar heeft de zon geen last van. Het blijft droog en er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee krachtige oostenwind. En met die wind wordt koude lucht aangevoerd, waarin de temperatuur oploopt naar waarde omstreeks de 11 graden. Vanavond in koude nachten is het nagenoeg helder. En bij een tot matig afnemende oostenwind daalt de temperatuur naar waarde tussen de 2 en 4 graden. Kort gezegd, gewoon koud. Morgen schijnt de zon, maar het trekt met name in de ochtend ook sluierbewolking over de regio. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee Soms een vrij krachtige oosten- en noordoostenwind. De temperatuur wordt niet hoger dan 10 graden. Naar nee, de lange termijn dan dinsdag, woensdag en donderdag blijft het droog met geregeld zon. De wind waait uit het noorden en noordoosten en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur loopt op naar 10 tot 13 graden. Vanaf vrijdag neemt de bewolking toe en ook de kans op regen. De temperatuur wordt wat hoger en stijgt volgend weekend naar 13 tot 15 graden. Lex van de Hoorland kan je dus trouwens nog steeds op internet vinden. Zijn pagina dan www.meteopagina.nl. Daar kan je wel alles vinden over het weer. En voor Lex, ja, deze is een klein beetje voor jou. Forever Autumn, Justin Hayward van The War of the Worlds.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 by one they this gentle rain falls softly on my weary eyes as if to hide alone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 or tripods wading up the Thames, cutting through bridges as though they were paper. Waterloo Bridge, Westminster Bridge. One appeared above Big Ben. of the world that such a mass of human beings moved and suffered together. This was no disciplined march. It was a stampede without order and without a goal. Six million people unarmed and unprovisioned driving headlong. It was the beginning of the rout of civilization, of the massacre of mankind. Woo! Up enviously at those safely on board, straight into the eyes of my beloved Carrie. At sight of me, she began to fight her way along the pack deck to the gangplank. At that very moment, it was raised, and I caught a last glimpse of her despairing face as the crowd swept me away from her. Like the sun through the trees, she Ja, wat mij betreft de ultieme herfstplaat. Ook omdat de, de, vandaag de eerste dag is dat het echt zo koud is... en dat je de winterjas moet pakken. Hè. Justin Hayward, Forever Alton, hoorde je voorbij komen hier bij Zandvoort. Op zondag Gebracht de tijd op tien over half drie. En voor de volgende plaat, ja, ik neem aan dat die uh, plaat uh, veel gedraaid gaat worden... door Oko Beuving, want die heeft elke maandagavond tussen negen en elf... cinema. Dat is namelijk de nieuwe single van Sam Smith, heet A Writing Sunday. Wall. en is van de James Bond film Spectre die op 29 oktober uitkomt. How's the-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 Smith heeft de nieuwe titelsong van de Spectre James Bond film geschreven. Die heet A Writings on the Wall. En daarachter hoorde je Adele. Die deed de vorige single, dat was Skyfall. Maar dit was een oudje van haar Chasing Pavements. GFM, Race Radio, Pit Report... We gaan even kijken naar de Grand Prix van Rusland. Sochi uh, is afgevlagd naar 53 ronden. Het was een spannende finale, kan ik wel zeggen. Want uh, op het laatste moment uh, tikte Raikkonen Bottas eraf. En uh, ja, die viel dus uiteindelijk ook nog uit... De eindstand is voorlopig 1, Lewis Hamilton... op 6 seconden gevolgd door Sebastian Vettel. De derde, Sergio Perez. In de Force India 4, Felipe Massa en de Williams. Kimi Raikkonen, 5, Daniel Kvijawad op nummer 6. 7, Felipe Nasser, 8, Pastor Maldonado... 9, Jensen Button en 10, Fernando Alonso. En onze eigen Max Verstappen Die haalde net niet de punten... want die werd 11e, Maar het is voorlopig, want misschien krijgt Raikkonen nog een straf... Dus uh, misschien gaat hij dan ook nog een plekje opschuiven. Gaan we even naar de finale races kijken. Want uh, Peter Hoevenaars heeft de eerste Cup Challenge Ben Lux race op het Skipark Zandvoort overtuigend gewonnen. En daarmee tevens het kampioenschap behaald. Met de pole position, snelste raceronde en zegen scoorde Hoevenaars optimaal. En met vooral uh, vooraf al vier punten voorsprong op zijn rivaal Max van Splunteren kan de titel hem nu niet meer ontgaan. Waar de races in de Cup Challenge dit seizoen vaak erg spannend waren... was dat deze race bepaald niet het geval. Alle Porsche's reden op enige afstand van elkaar. Alleen Xavier en passeerde bij de start Pieter Schothorst. En Jannik Hogaars wisten in de twaalfde ronde Jurgen van Halver voorbij te gaan. Maar ze viel uit met een kapotte linkerachterband... en daarmee zijn alle wapenfeiten eigenlijk wel vergemeld. Uitslag, Peter Hoefenaars. Eerste, Pieter Schotters. Tweede, Dylan Dardale. Op plek drie, Yannick Hooghaars. Vier, vijf, Jurgen van Halver. Zes, Yves Noël. En op zeven, Hans Fabry.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 Last Frequencies komt trouwens uit België. En uh, de man die erachter zit is uh, de Belgische disjockey-producer Felix de Laat. En hij heeft uh, in, uh, vorig jaar een uh, nummer gehad, Are You With Me. Het origineel is namelijk nou van Eastern Corbin. Maar nu scoort hij dus een uh, grote hit met a Reality. Het is dus drie minuten voor drie. Coming Out Day, 11 oktober 2015. En uh, ja, een groep die al lang uit elkaar is, scoort in uh, 1987 een hit... De naam is afgeleid van de naam van de vulkaanse priesteres uit de oorspronkelijke serie van Star Trek. Het is de Paul als laatste voor drie uur met hart en soul.